Hij benadrukte het belang van het versterken van het militaire apparaat. Het is precies 100 jaar geleden dat de Titanic op een ijsberg diep en zonk. Dat is onder meer herdacht op een cruiseschip op de plek waar de Titanic in de Atlantische Oceaan verdween. Bij de ramp met de Titanic kwamen 1512 mensen om. In het Noord-Ierse Belfast, waar het schip werd gebouwd, wordt vandaag een herdenkingstuin geopend... waar hun namen op bronzen platen staan vermeld. Israël probeert te voorkomen dat pro-Palestijnse betogers... vanuit Europa naar Israël gaan. Honderd demonstranten willen naar de westelijke Jordaan-oever. Velen zijn al voor vertrek op luchthavens tegengehouden. De betogers willen met de actie het recht opeisen... om vrijelijk naar de Palestijnse gebieden te kunnen reizen. Dat kan nu alleen via Israël. Luchtvaartmaatschappijen hebben een lijst gekregen... met namen van activisten die niet welkom zijn. Worden ze toch meegenomen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 Nee man, gadver, plofkip? Dus Ewa Mackie, McDonald's, maak die chicken wraps weer Flying Master en haal die plofkip eruit. Meer weten? Kijk maar op wakkerdier.nl Ja, welkom terug bij Vroege Vogels, rechtstreeks vanaf de Floriade. Vanuit hier in Venlo werpen we toch even een snelle blik op de snorrende webcams van Big Broeder. De broedende vogels in de nestkasten van Vogelbescherming, waar de oehoekuikens groeien als kool. De ooievaars en de slechtvalken hun eieren warm houden en een huismus het nest van de boerenzwaluw heeft gekraakt. En daarnaast blijft het wat betreft de andere vogels opvallend rustig. Uh, ja, nog geen merel, nog geen grauwe kiekendief te zien. De lepelaars die doen wel wat in de verte voor ja, hun kamer. Ja, heel uimeren. erg in de verte. Ja, Daar dus zie je verder geen moer van. Nee. Nou, bij de Vossenburg is het niet veel beter gesteld. Het stikt er van de ganse kuikens... Nou, dan kan je op je klompen aanvoelen natuurlijk dat er geen vossen in de buurt uh, is. Het lopend buvetje, dat is er, maar geen hongerige vossen uh, te zien. Onze hoop is dan ook gevestigd op onze eigen wereldprimeer. Een camera, de eekhoorn Webcam, vanaf nu te zien op bigbroeder.tv. Uh, en daar zagen we al een, een, een, ja nog geen eekhoorn, maar een moederswijn met haar biggen uh, die bezocht de nestkast. Ja, dat is zo, echt heel erg schattig. Ja. Ik ben daar ook geweest toen die camera werd opgehangen en uh, ik mocht er ook niet met de hond, want er was al een Jack Russell aangevallen. die was al een pootje kwijtgeraakt door een zo'n wild zwijn. Dus het is echt wilde natuur hè, daar. En uh, deze week nog even gebeld met Luc Enting. Dat is de man achter al die camera's. En die ook deze camera voor ons heeft opgehangen. In de nabije omgeving van de kast zitten drie eekhoorns. Daar is hij nog steeds heilig van overtuigd. Hij heeft ze ook gezien. Uh, waaronder een paardje. En het vrouwtje heeft al zichtbare tepels. Zei Luc. Nou dacht ik van, heeft al zichtbare tepels. Wat is dat voor gek verhaal? Want ze hebben toch überhaupt tepels. Maar die tepels zie je dus normaal gesproken niet bij vrouwtjes eekhoorns. En als ze dan uh, zwanger zijn of, of, of of, of nou, alle nestje hebben, dat laatste hopen we niet natuurlijk... dan zie je die tepels heel duidelijk. En dan is er dus een grote kans dat ze wel een nestkastje nodig okay. hebben. Oké, ja, ja. En dan kan het toch twee keer uh, gebeuren, want hij heeft twee, ja, de uit... eekhoorns hebben twee... Twee voortplantingsperioden ja. per jaar, in het voorjaar eentje. Dus nou ja, maart, en tot en met mei hebben we nog een beetje een kans en in het najaar. Oké, okay. dus eigenlijk het hele Floriade-seizoen... Uh... kunnen er in onze eekhoorn-webcamkast eekhoortjes. Ja, als iedereen met worden. ons blijft duimen... En het in de gaten blijft houden op bigbroeder.tv. Bo Hanks speelde, hoe toepasselijk, van de Amerikaanse componist Marvin Hadley de zonnebloemwals. De Willow Man, we hoorden het al even over. Hij leeft hier op het terrein in het bos. We hebben hem net wakker gemaakt. Hij leeft van, ook van het bos en uh, ja, van wilgen in het bijzonder. En aan de voetstappen te horen is Henny Radstaak alweer uh, aan het barnieren over het terrein in het dorp. Uh, dat helemaal gevlecht is van wilgen. Tenen, toch, Henny? Ja, ja, ja. En, het is de bedoeling. Wil Beckers, de Willow Man, heeft hier wat uh, wilgetakken uitgezocht... dat we wat gaan, uh, gaan vlechten hier. Even laten zien, Wil. Ja, jij ziet er ook echt uit als iemand die een half jaar lang in het bos leeft. Een oude jas met het hangt van touwtjes aan elkaar. Ja, joh. Cradle to cradle, zeggen ze hier, hè. Dus we doen gewoon mee. Geweldig. Hé, hey, maar um, laten we eens even zien, want ja, je hebt hier dit, dit halve dorp hier, of dit, eigenlijk dit hele, dit hele dorp in het bos een beetje verscholen, aan de rand van de Floriade. Heb jij gevlochten? Ge ge ja, hebben we inderdaad gevlochten. We hebben hier een, uh, een natuurinstallatie gemaakt met willow, willig. Vandaar het project de Willow Man. En um, het is een, een, een project wat, wat aantoont dat je in symbiose met de natuur kunt leven op een hele basic, hele eenvoudige manier. Ja. En we zijn nu momenteel bezig, ik ben hier bezig met het maken van een. Uh, een kunstwerk, een klein beetje wat naar buiten toe groeit. Dat het uh, zichtbaar gaat worden en dat doen we met de kinderen van de Floriade. Ja, maar hoe, hoe, hoe wil je dat dan, dat, dat die boodschap overkomt bij mensen? Moet, uh, geef je cursus uh, wilgetenen vlechten? Nee, we geven geen cursus wilgetenen vlechten. Nee, nee, dat is het niet. Wij uh, denken projecten uit. Um, ik verzin uh, ja, installatiewerken en dan laat ik uh, mensen gewoon beleven. En dat, dat moet het zijn. Er zijn geen achterdeurtjes van workshops. Of, nee, nee, het is gewoon puur beleven en... Even stilstaan en nadenken waar we mee bezig zijn. Dat is een kleine boodschap. Maar hoe, hoe kan ik dat nou zelf in de tuin... Um, is... nou, je moet dat niet zelf eigenlijk doen, Henny. Je moet jou, jou inhuren. Ja, Nee, nee, ook niet. Dat hoeft ook niet. Helemaal niet. Maar het is gewoon om te laten zien dat je gewoon met natuurlijk materiaal... ook iets heel moois en, en, en leefbaars eigenlijk al bijna kunt maken. We zijn een klein beetje vergeten. Laat eens even zien hoe je dat doet. Ja, kijk. Ik schuif nu een tak in... Tussen die andere. Ja. En dan haal je hem dat daar weer onderlangs. Onderboven, onderboven of tussenin. En... Want het is natuurlijk hartstikke flexibel, hè, die, die wilgetakken. Ja, ik heb ze voorbehandeld, een klein beetje, dat ze gemakkelijk te verwerken zijn. Zo. Kijk, en hier wordt een klein sluisje naar voren toe. En dan worden die mensen zo eens gepiept. Want er zijn heel veel mensen die hier langs lopen, Die weten we niet te vinden, want ik ben zo'n beetje een geheimzinnig mannetje in het bos. En dan krijgen we hier straks een soort van een, een toegangspoortje wat laat zien van... Hey, Bloody hell, er is iets gebeurd erachter. we gaan kijken. <laughs> Oké, okay, nog een tak erbij. En zo vleg je dat dus. Hey, eigenlijk zoals je bij, dat, bij die, ja, die cocon noemt dat maar waar je ja. waar vanmorgen in, uh, nog in lag ja, te slapen. Ja, je nou ziet, er, zitten, er zijn duizenden takken bij elkaar. Dan maken we één mooie vaste vorm. Dit wordt mooi open gestructureerd hier vooraan. En uh, het mooie van dit project is ook dat we dit uh, doen met de kinderen. Wat hier vooraan gebeurt, uh, dagelijks komen hier honderden kinderen die. Uh, met mij dan wel een workshop ondergaan en dan mogen ze een kunstwerk maken. Gaan we zo meteen meemaken. Die kinderen komen zo, hè? Okay. Ja, die komen zo eraan. Dus, uh, we zijn ook een beetje vroeg, maar ze uh, zijn dadelijk. Nou, we zijn, we zijn nog niet klaar met de willow man. We krijgen hem zo nog te horen. Um, Straks hadden we het vooral over de buitenkant van het Rijkspaviljoen... en um, uh, de binnenkant van de muren, hoe dat allemaal uh, gebouwd is met de architect. Um, maar nu gaan we eens een kijkje nemen hier binnen op, op, op de vloer, wat hier allemaal gebeurt... We horen allerlei geluiden, Rob, buiten. Jij bent ergens in het paviljoen. Waar en wat, wat zie je? Wat horen we? Ja, ik, ik sta eigenlijk vlakbij jullie. Maar als je nou even heel goed luistert... Ja. dan hoor je dan iets het borrelen en bluppen. Er hangt hier een, een enorme installatie van slingerende groene slangetjes... waar nou ja, bijna gifgroene vloeistof in borrelt. Maar uh, dat is niet gifgroen, uh, Peter Oei van het Innovatienetwerk van het Ministerie van Landbouw. Wat is dit? Dit is een algenreactor. We hebben in dit we een heleboel verschillende innovaties laten zien. En dit is dus een systeem om water dat eigenlijk vervuild is met stikstof en fosfaat, om dat weer zuiver te maken met behulp van algen. Die algen die halen het stikstof en de fosfaat eruit. Ja, en je hebt gelijk een, een nuttig product. Je kunt het als veevoer of je kunt het als uh, hoogwaardig in, in, de, in de farmacie inzetten of als kleurstof. Er zijn honderdduizend soorten algen en we staan nog maar aan het begin van een hele ontwikkeling van wat je met die algen allemaal kunt doen. Ja, want normaal gesproken dat stikstof en het fosfaat dat verdwijnt allemaal met het afvalwater, nou ja, uiteindelijk naar zee. Ja, dat wordt voor een deel bij de rioleringsinstallatie eruit gehaald, maar we zitten zien. Het staat ook bij die andere innovaties daar dat water speelt gewoon een hele belangrijke rol bij de uh, uh, in de landbouw. Ja, en... Laten we daar meteen even heen lopen, want dat is een klein stukje verderop. Een heel groot aquarium, waar uh, van piepschuim rekken op drijven. En in die rekken, daar zitten dus gewoon allemaal kropjes sla... Die staan niet met hun worteltjes in de grond. Maar die, die, die worteltjes die drijven hier gewoon vrij in het water. Ja, ze staan ook nog in de grond. Dat is het unieke van dit systeem. Ze hebben We eerst... kijken dan. We kunnen hier ze een... hebben een klein krop... met in de oh, grond. Ja. En daarom, daar, ze hebben dus zowel waterwortels als grondwortels. Dat is ook het unieke hiervan. En ze groeien inderdaad in het water. En dan kun je acht keer meer um, sla van een hectare afhalen. Dus je hebt veel minder land nodig. Maar ook de duurzaamheid zit hem erin. Dat je meststoffen niet uh, uitspoelen naar de... Naar de bodem. Dus je kunt met veel minder meststoffen en veel minder bestrijdingsmiddelen. Want die bodem is gewoon heel moeilijk om die uh, vrij van allerlei bodemziekten te houden. Dus als je steeds gaat kweken, dan krijg je gewoon opbouw van nematoden en allemaal schimmels. Nematoden en nematode, schim, uh, uh, uh, dus schadelijke aaltjes. Hele kleine, hele kleine wormpjes, ja. ja. ja. Maar goed, je, je kan het dus allemaal echt perfect in de vingers houden op het moment dat je dit via water doet. In plaats van en met, via de met allerlei dus aardbeien, allerlei slaansoorten, paksoi. Dat gaat uitstekend op, op dit systeem. En de, de bedenkers daarvan, dat is dus echt een Nederlands exportproduct. zijn al de eerste systemen naar Mexico verkocht. En dan zie je dus dat Nederland echt bij kan dragen aan een hele duurzame tuinbouw over de hele wereld. Ja. ja, duurzaam, prachtig. Maar als je het zo ziet, heeft het ook wel iets kunstmatigs. Sla die niet meer gewoon met de wortels in de grond staat... Ja, maar proef hem maar eens. Hij is minstens zo lekker als gewone sla. Dus er is echt totaal geen smaakverschil. En het is gewoon veel duurzamer. En het is ook ontzettend leuk om te zien. We merken dus in de groene Woch heeft hij gestaan. En de Duitse consument, die, die vindt het juist geweldig. En je kunt hem dus ook als potje uh, bewaren. En dan kun je hem als potje in de keuken gewoon een hele week lang sla hebben met water. Het blijft nog beter vers blijft ook. blijft veel beter vers. Ook al moet, duurzamer. We moeten wel even naar een andere innovatie. Dat zijn deze fantastische groene wanden die we... We hebben laten ontwikkelen uh, in het kader van bouwen met groene glas. Dat is een... Peter Oeij loopt hier echt helemaal te stuiten van enthousiasme ja, even... over zijn eigen, zijn eigen ja, installatie is, hier. Ja. Het uh, ja, is een hele mooie groene wand en hij, uh, hij loopt hier om de hoek. En de, um, wat je met groene wanden kunt bereiken is dat je en akoestiek verbetert, dat je lucht bevochtigt en dat je de lucht zuivert. En het grappige is dat mensen heel positief op dat groen reageren. Dus mensen hebben gewoon minder stress, werken gewoon harder, leren beter. Dus het zouden we op allerlei scholen zouden we dit gewoon moeten gaan inzetten. Toch dan nog één klein kritisch nootje. Want ja. ik, ik zie hier verderop ook een, een, een, een enorme gestapelde installatie waar planten groeien niet meer onder zonlicht, maar allemaal onder ledlampjes. Wat is dat dan? Ja, dat zijn hele nieuwe ontwikkelingen met ledlampen inderdaad. Of dat straks de meest duurzame vorm wordt als wij straks in staat zijn uh, elektriciteit heel duurzaam op te wekken. Nou, dan kan dat een hele uh, duurzame manier zijn. Dan zou dat wel eens beter kunnen zijn dan gewoon in de volle grond uh, onder de zon. Ja, we zitten uh, nu al woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. Dus als je echt naar stedelijke tiltsystemen gaat, dan, dan kan dat straks een oplossing zijn. Op dit moment is onze stroomopwekking eigenlijk nog niet duurzaam genoeg. Maar het is dus een hele efficiënte manier om, uh, om uh, goederen te kweken. Ja. Allemaal onderwerp van verder onderzoek nog. Dankjewel. wel. Nou, dat kweken met die ledlampen. Daar ben ik wel eens uh, geweest. Uh, in, in, uh, in het, ergens in het Westland. Hoe futuristisch ziet dat eruit. Enorme kas met uh, alleen maar ledlampjes. Ja. ziet er... Uh, het ziet een mooi paprika's op tomaten, nou, Wat ook heel erg duurzaam is, is om dan je columnist te recyclen... en hem ook als uh, muzikant uh, ja. te misbruiken. En dat doen we graag. En dat gaan we nu ook uh, weer doen. Op 22 en 23 mei staat hij in uh, de Schouwburg van Venlo, ofwel Theater Maasport met zijn in het, zeg ik dat goed, in het Limburgs vertaalde liedjes van Bruce Spring... of in het Venlo's. In het het Venloos, ja. Uh, ja. dat is toch nog weer iets anders dan het Limburgs natuurlijk. Heeft hij heeft dus liederen van Bruce Spring, vertaald En daarmee treedt hij op 22 en 23 uh, mei uh, op. En hij gaat nu ook een vertaling doen van een lied van Bruce Bruce Springsteen. In het origineel gaat over uh, de, de slaven die die trekschuit moesten trekken. En in, uh, in Limburg gaat het dan over Polen die asperges moeten steken. En, Frans Pollix. 3, Altijd vroeg op en immuun verkuilt, vijftien maanden al je veld, de boerin die juugels en de boer is scheld. En viftien maanden al spergjes veld. Geen regenbuur, is zworgen nog een te schule tuister oog en straffen wil. Wees u lang het gij van uw ze eigen boelen bijna. bezen is gezond. Bukt steekt die die je op de grond. Ja, de wet pas wie terecht. De mens dat het leven scheldt. Als ze goed is te vechten, dan een sperre is wel. Vliegen voor een kilo, nog er ons aan geld? Vijftien oor op een sperenje zwel. en gesloop, Maar er een gram detail? Vijftien oor op een sperenje zwel. Zak maar weg zo, haastig ik verdwijns. Nu gevuim, wie ze weer weskeus. En lok, straks zien we weer Weg van alle spellen zitten. zeker. Een bucketje, is gezond. Een steek, de sperrie, je zoete grond. Nou ja, de wet spa's wie terecht. De mens zei dat het leven stijl. Als ze roeien, is Als de sneeuw smelt, vliegt hieroor al Sperjesveld. spergies veld. Wie zorgen rond Sint Jan De zomer valt. Vliegt hieroor al Zelfs zondags vroeg de we, want eindelijk zitten de kerken vol. Dankzij hem, God de Vader. Zelfs uh, Frans Pollex en Emile Zagovic zullen niet vaak dit lied gespeeld hebben... met een uitzicht op een reusachtig aspergjesveld, Zoals vandaag. Nou, dat wordt feest uh, 22-23 mei in de Maaspoort uh, met de Pollex-band. Nou, wij horen hier wat geboren uh, op de Eigenhuis Een tuin is er niks bij. Een windmolen, een solarboom, drijvende zonnepanelen. Tuinen zijn steeds vaker ja, uh, ja, kleine energiecentrales eigenlijk. Op de Floriade uh, staat of komt, als het goed is, de meest duurzame tuin van Nederland. In totaal duizend vierkante meter aan energie, waterzuivering en zelfs een eetbaar tuinhuis. En of het niet genoeg is, is het meubilair ook nog cradle to cradle. Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra allebei van NL Label. En NL Label zijn hier. Goedemorgen. Nou, Goedemorgen. Lodewijk is drukker aan het... Uh, even kijken op deze microfoon. Maar nu van... gaat Emil, Sarkovic, de clarinetist, gaat zich bemoeien met hoe, hoe, uh, hoe dat ding in elkaar... Oh, hij boorde niet goed. Oh, hij boorde niet goed. Ze zijn een soort uh, ding in elkaar aan het troeven. Ja, Lodewijk, leg even zelf uit. Wat is het? Ja, wat is het? Het is een combinatie van een, een ja, zitelement, als wel een, een zonnepaneel. Een, een zitelement, je bedoelt een bankje. Ja, een bankje. ja. En, een, en een stukje eetbaar groen. Ja. Dus uh, waarmee we eigenlijk willen laten zien... Ja, het we is een bankje moeilijk... met een kruidentuintje erin. Ja, we konden moeilijk die hele tuin hier, hier naartoe meenemen. Dus mm -hmm. we wilden eigenlijk door middel van een bankje laten zien dat je ook op andere manieren... Na kan denken en uh, vorm kan geven. Ja, maar de, want dan moet je. De, want je vergeet nu het zonnepaneel wat aan de andere kant zit. Ook. Ja, dat klopt. Er zit een zonnepaneel in. Dus het, uh, je zou er een lampje op aan kunnen sluiten. Nou, ja. Dat kan er een stukje uit eten. Dat kan een stukje beleving zijn, maar ook uh, dus, uh, duurzaam groen. Ik zie basilicum, bieslook, munt. Ja, ja. En het hout wat je ziet is dus geen hard hout. We hebben dus geen uh, tropische bossen kaal geslagen, maar we hebben hout gemodificeerd. Dus eigenlijk zacht hout, thermisch verhit. Waardoor het langer meegaat. Dat is eigenlijk een hele duurzame manier van... Uh, en dat is hout uit de buurt of in ieder geval uit Noord-West-Europa? Ja, is lokaal hout. Precies. Lokaal hout. Ja, want daar gaat het vaak mis. Hè, dat je dus FSC-houten hebt. En dat dat hardhouten planken zijn die helemaal uit Brazilië komen. Terwijl je bij wijze van spreken ook uh, aan bamboe zou kunnen denken. Die bossen kun je veel beter kappen, groeit sneller. Dus uh, je hebt eigenlijk voor elk, elk ding in het leven een alternatief. En dat hebben we met onze tuin wil je dat laten zien. Wil je dat uitdragen, ja. En Nico, maar wanneer is natuur, natuur, een tuin dan volgens jou duurzaam? Want ik denk gewoon een lekker grasveld en uh, het is dan lekker duurzaam. Als je op kan gaan in de natuur. Dus uh, ja, een grasveld, ik heb het net al even gehad hierover. Uh, de buitenkant van het paviljoen, uur. Binnenkant vind ik heel erg mooi, maar... Ja. Uh, gezond is natuurlijk hartstikke dood en killing. Het liggen van die, van die, van die, van die plagen liggen hier, van die hè? Plagen, die ja. Uh, zit er zit gras... een lekker plantje in en ze zijn, alles is doodgespoord. wat er natuurlijk aan, aan andere planten in zou Omdat zitten. mensen zo'n biljartlaken van een gezond ja, willen ja, hebben. Ja, ja. We krijgen zo Phobie, hè? Dus een uh, zo, zo, zo, zo cleaning tapijtje. Ja. Maar hoe ziet jullie grasveld? Of wat hebben jullie liggen in de, de, de tuin hier? Ja. Ook een soort grasveld? Nee, nee, of een... nee. nee. Zeker gras? niet. Nee, nee. Als we dan met, met gras willen werken, dan mogen er ook andere planten in staan. Of mogen ook andere soorten zijn. Of uit de streek zelfs. Maar niet zo gekleend, niet zo, zo aangehaakt. En uh, ik denk, uh, die biodiversiteit wil maken natuurlijk voor, voor insecten en vogels... Wordt het allemaal veel beter. En ook, de, ook voor de mens. Het is veel spannender om te zien, hè? Kijk, uh, het slaat zo dood, hè? je zit allemaal zo netjes, uh, netjes vlak maakt. Ja, nou ja, veel mensen zijn bang dat je juist een, een chaos krijgt. als je het nee. maar laat groeien. Of is, dat, is nee, het dat ook, dat ook is weer niet? Juist, nee, nee, nee, ik denk dat juist daar de kracht zit. Wel dat het veel leuker wordt en veel spannender wordt. als je zeg maar, ook met gazons wel verschillende hoogtes gaat werken. meer planten laat groeien. Ook die madeliefjes en die paardenbloemen. en uh, nou ja, goed, uh, misschien wel de pinkste bloem op een natte stukken. Dat is gewoon hartstikke mooi om, uh, om dat te beleven. En kijk, dat hele, uh, nogmaals, gazonnetjes wel, zijn de tapijtjes naar buiten toe te rollen. Ja, dat is wel erg jammer. Dat is een beetje doods. Uh... Ja. Maar nou, nu komt het over alsof jullie inderdaad een beetje... net als wat Wilde Wilde doet, hè? Dat hele lommerrijke groen cetera. maar jullie hebben ook wel een beetje... De, de, de, de Lodewijk toch de jupper-variant, toch? Van, uh, van de duurzame ja, ja, ja. tuin. Laten Duur... we even eerlijk zijn. Want dit is best een beetje jupperig wat ik hier staan. Met zo'n zonnepaneel en zo'n bankje. Ja, ik vind, vind, vind ja. jupperig uh, een verkeerde, verkeerde betiteling. Maar okay. wat, wat ik vind het wel goed dat uh, duurzaamheid kan ook eigen tijds en sexy zijn. Oké, okay, sexy zelf. Ja. En dat hebben we met onze tuin willen laten zien. Dus een verschillende... Uh, uh, settings, ja. een nieuwe werken of een privé lifestyle. Een hele mooie RVS solar carport met onder een elektrische auto. Dat bedoel Jongens? ik maar. Ja. Zo kan het ook. En Op die manier moeten we duurzaamheid over de buren gaan brengen. Ja. En um, wat Nico net zegt over aangeharkte grasveldjes. Als iedereen in Nederland dus niet die zak kunstmest zouden kopen, maar organische meststof. En uh, de tuin niet helemaal leeg zouden harken, uh, maar het gewoon lekker laten liggen af en toe. Dat zou zoveel schelen voor dieren en, en voor, nou, gewoon voor het leven in, in totaal, zeg maar. Ja, en nog heel even voor dat eetbare tuinhuis. Daar was ik wel heel benieuwd naar. Nou ja, Kan ik een element... hapje nemen? Ja, kun je een hapje <laughs> nemen wel, in verticale groene elementen wil waar, waar, waar groentes en kruiden eh, tegenaan kunnen groeien. Maar het is meer het idee wel dat je de functionaliteit van een tuinhuis... Hè, normaal staan in al die... Nederlandse tuin al, hè? maar heel veel tuintjes wel. Van die oostenrijkse saletjes. Ja, ja, ja, ja, ja van nou, de kapot hebben wij in... geïmpregneerde... Van geïmpregneerde planken. Ja. Nou, We hebben in dit geval hebben we duurzame planken uit Nederland genomen. Dus, uh, maar die kan willen... ik niet eten? Die kun je wel niet eten, nee. maar de functionaliteit wel, zeg maar, die we aan de tuin uitgegeven hebben... is uh, dat we daar planten tegenaan laten groeien. Dus verticaal en ook zelfs op het dak. En daarnaast hebben we ook zonnepanelen daarbij in geïntegreerd. Is het daarmee je... ook heel onderhoudsarm? Ik denk er ja, aan dat ik zelf misschien nee, moet de, verven, ja, ja, maar ja, precies, je moet af en toe, je, je, af en toe het niet, je dak even kaal eten, maar uh, verder. Ja. <laughs> dat is... Je mag hem niet schilderen, dus uh, hij moet vergrijzen. Ja. Maar ik denk dat uh, de kracht is wel dat die functionaliteit wil van, van uh, zeg maar wanneer er een element gebouwd moet worden in een tuin, uh, waar, je, waar je gebruik van wilt maken, dat die ook meer op kan leveren. Hè? Dat we daar water mee kunnen bergen. We hebben bijvoorbeeld ook een bamboepaviljoen gemaakt, een trechtervorm. Waardoor je ze je regenwater op kunt vangen. Ja. En, en dat later weer kunt gebruiken om je tuin te sproeien. Lodewijk is niet allemaal heel duur. Wat je daar, duurzaam natuurlijk prachtig. Maar is ja. het ook voor de mensen met de kleinere beurs? Als ik jou hoor over een RVS carport met, met zonnepanelen. zonnepanelen. Die, is, ja. die is best wel kostbaar. Nou, dat mag je eerlijk weten. Ja. Maar um, het gaat, dat, dat is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Wat belangrijk is is dat als je, um, als je vertaalt naar een gewone man. Nee, als je een schuurtje hebt, dan kun je prima een groen dakje opmaken. Ja. Als je beplanting hebt, denk dan aan prairiebeplanting. beplanting. Dus onderhoud is onderhoudsvriendelijk. Je hebt er bijna geen onderhoud aan. Je hebt wel mooie bloeiende beplanten. Je hoeft niet te irrigeren. Als je op die manier gaat nadenken. Heb je hebt een hele mooie bloeiende levende tuin met weinig onderhoud. Voor ieder en wat kan zo wel. kan het ook. En ook voor alle beurzen. Precies. En, en wat kost wat dat bankje dan? Kan ik deze meenemen voor? Daar ik. Nou, ik past de, in mijn auto namelijk. Ik heb een speciaal prijsje gemaakt voor. We hebben het nl verhaal. Dat zijn twintig deelnemers onder staatsbosbeheer. Al die deelnemers heeft zijn eigen kennis en producten ingebracht. Dus dit bankje, wat zou dit bankje kosten? Nou, daar wordt we eh, nog even na de, na de uitzending met z'n <laughs> nieuwgeving een speciaal vriendenprijsje voor gemaakt. Ja. Ja. Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra bij de duurzame tuinadviseurs van NL Label. Heel hartelijk bedankt. Dank Graag, gedaan. Graag gedaan. Dank u wel. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, ook tijdens de Floriade Special. Aandacht voor de Venolijn in een achtertuin in Rotterdam... werden onlangs zeer zeldzame zwartvlek spikkelspanners gevonden. Al voor de vierde keer in zes jaar, dat is heel opmerkelijk... deze vlinder is de afgelopen tien jaar op slechts één andere plek in Nederland aangetroffen... in de Duinen bij Wassenaar. Nou, volgens de Vlinderstichting betekent dit dat er in Rotterdam een unieke lokale populatie leeft. Nou, van Rotterdam naar Zuid-Limburg waar de afgelopen week de eerste eitjes van de eikerprocessierups uitkwamen. Volgens Arnold van Vliet van de Natuurkalender is dat tien dagen eerder dan normaal. Meer eerstelingen nu op de Venolijn 035 6711 338. Ja, met Gerard Kosselen uit Zwaag. Ik sliep woensdagmorgen met mijn vrouw in een park bij Horen. En we zagen zes grote bonte spechten in één boom. Ze zaten te vergaderen. Dit is Kees Munsterman uit Bargem. Vanmorgen vroeg om ongeveer 9 uur... spotte ik voor het eerst weer de bonte vierzwanger. Met Kees-Jan Schilstra, ik zag op het Wekeromse zand... boven het vennetje een dwergvleermuis gisteren vliegen. Heel bijzonder, want het was namelijk overdag om een uur of twee is middags. Normaal uh, vliegen die dieren natuurlijk s'nachts. Op deze manier was die wel een eenvoudige prooi voor een spermer... Dus ik ben benieuwd of ik hem eerder nog een keer gezien Goedemorgen met mevrouw Snepvangers. Ik heb zojuist voor het eerst dit jaar de koekoek weer gehoord in onze tuin. Met mevrouw Treveri in de beeld. Het blijft nogal koud deze week. Maar 10 april zag ik voor het eerst het look zonder lood in bloei staan. En de krentenboompjes en het fruitekruid begint te komen. Nog wel niet massaal, maar toch. Goedemiddag, dit is de heer Buis uit Nijmegen. Afgelopen maandag horen wij in de bossen bij de Sint-Jansberg... voor het eerst de gilgors zingen. Goedemiddag met Greet Bakker uit Zwolle. Uh, eerste buitsdag fietste ik uh, langs de Wetering en... Vorig jaar zag ik er een handje vol, waren ze op één hand te tellen... maar nu stonden daar tientallen kivitbloemen. Prachtig. Ja, goedemiddag met de Vries in Sappemeer. Vondag zagen we bij de Rijderhoeve, bij de punt van Rijden, richting Dollard... zeven blauwborsten. Ja, goed Dankers uit Zwolle. Op eerste pasdag zag ik bij ons in Zwolle in de Vreugdenrijke Waard voor het eerst weer de gele kwikstaart. <zik> Heel passend bij het thema van onze uitzending was dit de Tuin van Dolly, oftewel Le Jardin de Dolly, van de Franse componist Gabriel Fauré, uitgevoerd door pianisten Patrick de Hoge en Pierre-Alain Vondola. De term cradle-to-cradle viel al eerder even in de uitzending. staat voor uh, beperken, hergebruiken en vooral ook het recyclen van grondstoffen. Op dit Floriade-terrein een heus cradle-to-cradle-basecamp. Als we uit ons raam kijken, dan hey, ik zie ik ook de, de kabelbaan hey, al, warm, ja. al warm draaien. Uh, straks zit Rob buiten er, geloof ik in. Maar nu staat daar onder die kabelbaan, ergens in het cradle-to-cradle-basecamp, uh, Henny Radstaak. Wat ben je nou? Ja, we horen ja. jou iedere keer geluiden <laughs> maken, Hennie. Net, uh, uh, Nee, nou ja, net de geteen. en nu zijn we weer bij... Ja, bamboe. Bouwen met bamboe en het knopen van... Ja, touwen staat er op dit bord, maar het is gewoon uh, fietsband. En een mastworp. Jan Linsen van Venlo Green Park. Dat is eigenlijk ja, de organisatie die hier over de Floriade gaat. Maar niet alleen over de Floriade, maar ook wat er straks na de Floriade hier gaat gebeuren. Uh, het Cradle to Cradle Basecamp is een van de dingen die je hier op de Floriade ziet... over die Cradle to Cradle gedachte, Hergebruik. Ja, het basecamp is vooral ingericht om te laten zien hoe dat je met natuurlijke materialen kunt bouwen, maar ook hoe dat je die natuurlijke materialen weer kunt hergebruiken. Dus het, het, het nieuwe leven aan materialen waar je mee bezig bent, dat is hier eigenlijk het grote gedachtegoed van, ja. Maar is al die paviljoens die je hier zien en die gebouwen, worden die allemaal weer na afloop van de Floriade opnieuw gebruikt? Nee, helaas niet, helaas niet. Er zijn een aantal paviljoens gebouwd die ook niet, gewoon niet, niet bruikbaar zijn na de Floriade. Die een hele andere doelstelling hebben op dit moment. Maar er zijn toch een aantal hele mooie paviljoens waar we nu mee in gesprek zijn om die na de Floriade een tweede leven te kunnen geven nog voor een bepaalde periode. En in dit businesspark wat hier ontwikkeld wordt om dat op te nemen en daar onderdeel van te laten zijn. Wat kunnen bezoekers hier in dit basecamp doen? Ze kunnen hiermee kijken hoe dat je, dat je met bouwmateriaal... Het gaat vooral om kinderen bezig te laten zijn met het bouwen van, van hutten, van onderkomens. Zoals ook in derde wereldlanden dat gebruikelijk is. Het is een educatief programma wat je hier tegenkomt. Een beetje zoals de Willowman verderop in het bos doet. Ja, het is een beetje de vervolg daarop. Ja. Zo zijn eigenlijk de hele floriade in elkaar. Het is geen tentoonstelling meer, het is een beleving. Het is echt een beleving voor de bezoeker. Dank u wel. We gaan zo meteen met u verder praten over de floriade en cradle to crane. Oké. Okay. Ja, en we gaan nog een keer het uh, bos in. Willowman Wilbekkers, we hebben hem al een paar keer gehoord deze uitzending. En hij belooft al dat er binnenkort kinderen zouden aankomen en dat uh, geschieden. Hij is op zijn best als er kinderen op bezoek komen in zijn dorp van Wilgetenenhuizen. Wat is het, een dennappel? Ja. Heb je hier een bos gevonden? Ja. ja. En ik zie er iets opstaan, dat kan ik eigenlijk niet lezen. Wat staat erop? Natufo? Tomos? Na, na, natuur? Natuur. Dat is, Dat is super. Dat ja. is super. En welke taal is dit? Pools. Ah, is toch geweldig. Ik heb een pools kaartje bij. Oh. En mag ik dit op het grote kunstwerk gaan hangen? Ja. Dank je wel. Alle kinderen schrijven een wens voor de natuur op. Wat heb ja. jij geschreven? Hoe heet jij? Ik zei ja. Gewoon oh, een mooie naam. Wat heb je geschreven? De wereld is mooi. Zeg het maar. Ik wens de wereld heel veel wensen. Wauw, ook heel goed. En voelen jullie een klein beetje kunstenaar? Ja. ja. Super! Ja. En dan gaan we naar een van die prachtige, wilgetenen kunstwerken. Hoeveel kaartjes hangen er hier al? 29. 29? 30. Onze groep is 29. Ah, vandaar dat er 29 zijn. Maar ja. er zijn nog heel veel andere scholen geweest, hè? Ja. ja. Nou, ik denk dat er wel honderden ophangen hier. Of, of worden er duizenden. Het wordt heel groot. Duizenden. 100. Ja. En hier zitten kippen. Mooie kippen? Ja. ja. Laat eens kijken waar dan? Ik zie mag geen kippen. Daar, daar daar. Nee, daar. zijn ja? mooi. Dus een beetje stil zijn, denk ik. Want die ene die is daar een beetje een holletje aan het graven, aan het krabben. Misschien wil hij wel een eigen leggen. Ja. Ja. En als wij schreeuwen, dan. Uh... Dan lukt dat niet. Dan moet je fluisteren. Aan de naar die vijf. Stil zijn, hè? Stil zijn. Want als leggen, hebben ze ook geen baby's. Oh, dan moet je eens kijken, dat is heel, heel erg spannend. Ja, wat denken jullie dat dit is hier? Tootje trekken. Ja, heel leuk. Nee, zoek eens een plaatje. Nee, dit is mijn hangplek. Want wat zien jullie hier? Konijnen. Konijnen. Het is wel een gek hok, vind je niet? Ja. Ja, het is een heel maf hok. Hè? En in het hok zitten een aantal konijnen. Waarom die sokken er Ja, hele goeie. Waarom zouden die sokken daar nu onderaan hangen? Trek. Ik vind dat wel heel leuk touwtje. Maar daar is het niet voor. Wat zit er in die zakken? Bloemen. Ja, bloemen. Op de Floriade zit het allemaal vol bloemen. Maar waarom hangen die onder die konijnen? Ja, mooi, zeg ik, dat is heel hard. Ja, dan kunnen ze poepen. De kleine keuteltjes van die konijntjes die vallen bij de plantjes. En dat zijn de meststoffen voor nieuwe planten. Is toch een goed idee? En weet je dat een konijn heel gek piest? Ja, dat is toch heel raar. Niemand weet dat. Als je ze boven zet, dan piezen ze met een straaltje, Dat is een jongetje. Kijk, soms raakt hij zo'n plantje en dan groeit hij weer sneller. Want dat is ook mest. Het werkt echt zo. En daar zien jullie allemaal andere dieren. En onder die dieren groeien mijn tomaatjes, mijn sla. En zo werkt de natuur. Wie heeft er een vraag? Heb jij die zelf gebouwd? Ja, met heel veel takken. Van wie zijn die sokken? Ik weet het eigenlijk niet. Misschien zijn die wel van je oma. Die hebben ze ook weggegooid. Dat zijn allemaal oude sokken die ik hier heb hangen. Wie heeft er nog een vraag? Jij met die vinger omhoog. Uh, is er een hangmat erachter? Wil er iemand ja. even rusten in de hangmat? Ja, allemaal. Oh. Hoeveel passen er in de hangmat? Ik denk een stuk of vijf of zo. Ja. En dan ja. rennen ze naar tien op af. Nou, succes ja. ermee. Ja, allemaal, in de hangmat. allemaal in de hangmat. Wij gaan weer luisteren naar Frans Pollex en Emil Sarkovic met Letste Mooie Dag. Het is een mooie dag, misschien de laatste, de laatste van het jo. De barbecue staat sinds vanmorgen, schoen klo. kloon. Het is een mooie dag, misschien de laatste, de laatste van het En We pakken wat we pakken kunnen, heerder zonne oor. 1, 2, 3, 4. Strakke spuren, het kalde. De mutsen leeg en de kraai. Daar redden we ons wel door. Misschien de laatste, de laatste van het joh De picknickman vol pilsjes En een zwembad vol met het is een dag, Misschien de laatste, de laatste van het joh En alle buren ruzie zuur Ik uur een schutting en domo. Maar straks kunt de regen Weer moet die doen put een je bron in a video De laatste van het jaar, de ovenveld vanoven, wie een bleetje op het spoor. is is een dag, misschien de laatste, de laatste van het jaar. Mag eindelijk keer die raksjes, kletjes, zonken bliep de oor. Want strak is komt de winter, dan gewoon de t shirt in de gang. Heerlijke velder in dat tische en die kortenborst en die zonnebeel en die slippers, het volgend jongen. Want dan kant er de laatste, de laatste, de laatste, de laatste, de laatste moeie dag, van gaan ze die En als het niet de laatste is, dan is het de eerste. een dag van het jor. Maar het was zeker het laatste liedje van Frans Pollux. En op viool, Emil Zakovic. Jongens, dank jullie wel. Dankjewel. Super. En tot in de Maaspoort. Ik, ik vind het wel heel sterk. Limburg, je zal er maar wonen gevoel van. Ja, ja je he? zal er maar woon. Ik ga straks even op daar kijken. Wie weet uh, we gaan weer naar Henny Radstaak. Verslaggever Henny uh, loopt hier op de Floriade. De Vroege Vogels route langs natuurlijke en duurzame tuinen. Te downloaden trouwens die route via onze site. Vroegevogels.vara.nl. Kunt u hem zelf ook lopen. Henny, waar ben jij nu? Ja, In een van die tuinen van de Stichting Naturama. En de Stichting Naturama is eigenlijk, dat is eigenlijk Boudewijn Kostiaanse. Hij is beeldend kunstenaar. En uh, Boudewijn, je hebt een, ja, een speciale vlindertuin uh, gemaakt voor de Floriade. Nou ja, het is een interactieve uh, tuin. Uh, de grondvorm is van een uh, ginkgo biloba boomblad. En daar zitten nervaturen op. Uh, oh, dus, wacht aardig. even, als je in de kabelbaan gaat, die vlak, vlak over. Dus ja. je vanuit de kabelbaan naar beneden. kijkt, dan zie je... Kijk, zie je ja, het. als een soort vlinder die fladdert ja. via de kabelbaan... kun je boven dat glooiend uh, ginkgo biloba boomblad zien. Daartussenin zijn allemaal planten geplant, inheemse soorten. Uh, voor de vlinders. Voor de vlinders. En uh, Henk Pleiter, jij bent uh, kweker. Uh, uh, de ja. planten komen bij jou vandaan? Ja, de, de planten komen van de Annika Kwekerij in Dwingeloog. En we hebben hier ook de natuurmuren gemaakt. En in de natuurmuren groeien allerlei planten. En vooral ook erachter. En de natuurmuren zijn eigenlijk op de rand van het, uh, van het blad, van het gingoblad. En de bedoeling is eigenlijk, hier uh, ja, staan nu ondertussen al zo'n uh, zo uh, 2800 uh, planten. En 80% daarvan zijn uh, rode lijstplanten. Dan maken we eigenlijk ook... Zeg maar, zijn Zet beschermde soorten? Het beschermde, soorten. beschermde soorten. soorten van de rode lijst, weet je, die uitgestorven zijn. Ik heb nu bijvoorbeeld uh, prachtanje bij me. Hè, maar hier staan dus nog uh, veel andere soorten in ook zo. En we, we zien het ook een beetje als een podium om dus... Uh, uh, zeg maar, om te laten zien vanaf de, het pad dan hoe makkelijk het is om, die, hoe mooi die planten zijn. Weet je wel. Maar ik zie nog geen, uh, geen vlinders, uh, Boudewijn. Nee, maar uh, ze komen als het 20 graden is, boven de 20 graden. Hier zitten ook heel veel voedselplanten voor de vlinders. Dan komen de eitjes op. Dat heeft Henk uh, pleit ervoor gezorgd dat uh, de eitjes, de eitjes uh, voor de vlinders komen. En uh, volgens Henk komen we er hoeveel Henk. Uh, we zitten nu op zo'n 180 soorten ongeveer en 80% is dan uh, echt een rode lijst en de rest is eigenlijk ook bedoeld voor uh, wat mooi is wat lang bloeit hij moet langdurig bloeien nee, dus ook de, de vlinders, bedoeling dat de, de, hoeveel vlinders uh, was... Ja, ik denk dat wij tussen de 40, ja, 40 en de 60 soorten vlinders krijgen. Dat is, uh, Roel Jansen, die is van, van de Helikon de Groenopleiding in Nijmegen. U heeft uh, met de scholieren meegewerkt hier? Ja, ik ben van de Helikonopleiding MBO Nijmegen. En wij mochten met uh, Henk Pleiter en Boudewijn uh, meehelpen met denken over de vorm van de tuin en de aanleg. Is dat dan voor, je, voor, voor mensen die zo'n opleiding volgen iets heel anders dan wat ze normaal doen? Uh, dit is wel een ander soort aanpak van tuinaanleg en ontwerp. Maar wij doen natuurlijk veel tuinaanleg uh, en ontwerp en uh, onderhoud. Maar de natuurtuin, geboetseerd vanuit de visie van de kunstenaar... is wel weer een nieuwe ervaring voor de leerlingen. En dus ook ontzettend belangrijk. En natuur in de stad vinden we ook een heel belangrijk thema voor de komende eeuw. Dus uh, past helemaal bij onze school. Dat is de, de, de, de hoveniers van de toekomst die moeten dat wel een beetje meekrijgen natuurlijk. Ja, nou, die moeten dat helemaal meekrijgen. Helemaal gelijk. Helemaal. Ja, ja, ja, ja. Um, nou is eigenlijk de bedoeling dat je hier... want er loopt een mooie ja, grasroute door... dat je dat op je ja, blote uh, voeten uh, moet lopen. Ja, ik moet de schoen het, even uitdoen. Uh, ja, dat zal ik straks doen. Uh, de bedoeling is dat hier ook uh, laag uh, kruipende bloempjes komen. De vlinders proeven met hun pootjes. En uh, de vier uh, zintuigen van de mensen ze ook voelen. Hè? Dus met de, met de voeten kunnen ze uh, de bloempjes ook voelen. En gelijk een vlinder proeven... Dus de bezoekers wil je dat je hierbij bij de ingang van de tuin de schoenen uittrekken? Ja, daar, daar heb je een trapje, een stenen trapje. Dan ze de schoenen... Dat is een soort tempel, hè? Dat je dus de schoenen daar op de trapje ne kunt neerzetten. En dan uh, loop je ook heel anders, hè, op blote voeten, hè? Je gaat uh, gelijk uitproberen hoe het ja? is om als een vlinder door deze tuin ja. te lopen. En, uh... Even de veters dus los. Nou, Henny gaat lekker lopen. Dank je wel. Lekker lopen, ja. En wij gaan uh, lekker gondelen, want ik uh, zie hier in mijn rechteroog ook iets bewegen. En volgens mij is de kabelbaan nu uh, in, uh, in werking. En hangt in een van die gondeltjes, of hij staat er nog onder, Rob Buiten, toch? Nou, ik ben er inderdaad net ingestapt. Oh. Ik zit hier met uh, Robert Bouten, de communicatieman van uh, de Floriade. De schakelaar wordt inderdaad net overgehaald. En wij stijgen hierop van... Uh, het startpunt van de Gondelbaan. Je gaat hier, wat is het, een metertje of twintig over de Floriade heen, Robert? Ja, op het hoogste punt zelfs 35 meter. Prachtig uitzicht, hè? Ja, je, je kunt het park echt van boven heel goed bekijken. En dat was ook de reden dat vorig jaar in de opbouwfase al 50.000 mensen hier ingezeten gezeten hebben. Omdat ze het park in opbouw konden zien. En nu dagelijks. Ik geloof dat 80% van de bezoeker maakt gebruik van die kabelbaan. Dus het is eigenlijk wel een groot succes, ja. Het is eigenlijk ook wel grappig, hè? wie Floriade zegt, zegt kabelbaan. Want op de een of andere manier moet er blijkbaar altijd bij een Floriade een kabelbaan. Ja, in 1960, de allereerste in Rotterdam, was er ook een. Er zijn nog beelden van uh, prinses Beatrix en koningin Juliana... die samen in zo'n gondeltje zitten. Het was natuurlijk een hele andere kwaliteit dan nu... Uh, want nu zijn het echt gewoon skigondels. Uh, gondels. Ja, precies, je krijgt een beetje zo'n zo Oostenrijk gevoel. Ja, ook ook ja. door de, de plaatjes die op de gondel staan. Maar het, je gaat hier prachtig over het bos heen. Je ziet daar dat, dat hele mooie uh, gebouw van uh, Jo Koenen. Even kijken, zie ik jullie... Oh ja, ik zie dat het uh, oranje ei ook uh, door de bomen heen. We zwaaien naar je, op. Ja, <lacht> we we zwaaien, ja, dat <lacht> ja, ja precies. Dat, dat derde bakje wat nou langskomt, dat ja, zijn ja, wij. Oh, ik, oh, ik zie je, je skis ja, houden aan ja, de buitenkant. Oh, die wiebelt een, een uh, beetje meer. Ja, ja, ja. Rob Buiten was het vanuit de, de langste trouwens, langste kabelbaan van Nederland. 1,1 kilometer ja, lang is hij. Ben je al snel natuurlijk, toch in Nederland? <laughs> Goed, we horen hem misschien zo rek nog een keer. Um, uit het krantenartikel van augustus 2007 citeer ik: De Floriade wordt het uithangbord voor Cradle to Cradle. Dat weet u natuurlijk allemaal: hè? afval bestaat niet, we gaan alles hergebruiken. En William McDonough, de, de grondlegger van Cradle to Cradle, was toen erg enthousiast. Hoeveel is er van dit enthousiasme nou overgebleven? Hoe Cradle to Cradle is dat hele park hier? Jan Lintze, directeur van van Venlo Green Park. Goedemorgen. Goedemorgen. Je mag dicht bij de microfoon gaan. Ja, in ja, 2007 waren die plannen groot. Hè? Dat hele park zou uh, duurzaam en cradle-to-cradle -cradle worden. Is dat gelukt? No. Ik denk dat we daar in grote lijnen wel in geslaagd zijn. Ja. Wij hebben een workshop gehouden samen met de mensen van William McDonough. We hebben toen hier de, Venlo, de Floriade Venlo Principles ontwikkeld. Dat is eigenlijk de grondlegger voor de gedachte van hoe dat we dit park hebben ingericht. Met vooral de bedoeling om na de Floriade hier een heel. Duurzaam en intensief businesspark voor te maken. Een kennisomgeving waar, vooral op het gebied van agrofood en logistiek, kennis en business bij elkaar gebracht gaat worden. Ja. Maar nou is dat natuurlijk tegenwoordig een heel erg hot begrip: hè? duurzaam en groen en eco. en dat cradle to cradle. En de gedachte is natuurlijk toch dat alles wat er dan gebouwd wordt en weer opnieuw ergens gebruikt kan worden. Gaat dat nou met al deze dingen Kijk, alles, gebeuren? Kijk, alles kun je niet opnieuw gebruiken. Het is een, het is een, een, een belevingstentoonstelling, de, de Floriade. Er zijn heel veel internationale inzendingen hier op het park... die je niet allemaal weer kunt hergebruiken. Maar in elk geval het basispark zelf. Dus de hele aanleg, de infrastructuur, de groenvoorziening, een stukje cultuur... maar ook de, de archeologische ontwikkelingen die hier blootgelegd zijn. Dat zijn allemaal dingen die straks in, uh, in ons basispark blijven behouden. Want wat wordt dit nou precies? Dit wordt een businesspark. Een businesspark voor, uh, voor de logistiek. Ja. Nee, ja. dit is geen oh, bedrijventerrein, oh, hoor. Oh, oh, oh. Zo, nee nee nee, nee, nee, nee. Wat is het nee. verschil? Nee. Het is echt een businesspark waar wij kennis en business bij elkaar gaan brengen. Wat je hier nu ziet, is de buitenkant van, uh, van uh, ons park, zoals wij dat noemen. Dus de aanleg, uh, het fantastische park wat er al ligt, wat er al staat, de gebouwen die er staan, waarin we nu gaan, uh, gaan opstarten. En we zijn nu bezig met de binnenkant. En de binnenkant is natuurlijk het interessante gedeelte hiervan. Wij zijn nu met de provincie Limburg gestart om business to business te gaan organiseren hier. Uh, dat is de maatschappelijke duurzaamheid van, uh, van dit park, zoals wij dat noemen. En uh, we gaan daarvoor uh, een aantal themaweken houden. Uh, thema, de themaweek van de smaak, de kleur, noem maar op. En voor die themaweken zijn er een aantal innovatieawards ter beschikking gesteld. We hebben tien innovatieawards. Maar ik wil heel graag nog even weten wat nou het verschil is tussen, want dit wordt straks een bedrijvenpark en wij denken dan, ja, een extra groen industrieterrein. U zegt dat is niet zo. Wat is dan het verschil? Het verschil met dit park is dat wij hier uh, voor de consument interessante uh, ontwikkelingen gaan, uh, gaan doen. Wij gaan hier experimenteren, we gaan hier met food uh, educatie geven. We ah, gaan okay. kinderen uh, bekendmaken met gezonde voeding. We dus gaan Mensen kunnen er ook nog heen. Het is niet gewoon mensen... een. een doorheen, het blijft openbaar. Uh, we gaan de theaterheuvel uh, opnieuw exploiteren. Dus kunst en cultuur blijven hele belangrijke onderdelen van deze ontwikkeling. Ja, ja. ja. En want, want uh, hoe ziet het er hier dan over vijf jaar uit? Nou, wij gaan ervan uit dat over vijf jaar een aantal gedeelten hiervan... Uh, nog bestaande paviljoens van de Floriade... hergebruikt worden ja, Dat, dat hoopte de architect ook inderdaad. Ja, van dit, van, dit paviljoen zijn we heel ver mee waar we hier nu zitten. Het Rijkspaviljoen. We zijn er heel ver mee. Uh, we hebben hier uh, interessante partijen gevonden. Jonge uh, ondernemers. Jonge innovatieve ondernemers. Die hier een klein bedrijf willen opstarten. En uh, dit gebouw gaat blijven staan. Daar zetten wij ons helemaal 100% voor in. Dat wij als, uh, als Venlo Green Park... in samenwerking met de Greenport Venlo... dit gebouw in tweede ja. leven gaan geven... naar de Floriade. Ja, absoluut. Ho Hoe lang... Bent u nou bezig geweest met deze Floriade? Wij zijn nu precies tien jaar bezig met deze Floriade. We zijn uh, bij de vorige Floriade in meer zijn wij begonnen met de ontwikkeling van onze plannen. We waren toen aan het bidboek aan het werken. Dus Venlo heeft toen uh, de Nederlandse tuinberater van weten te overtuigen... dat het dé plek is ja? voor de Floriade. Dus dat is net een beetje als bij de Olympische Spelen. Je moet ja. een bidboek indienen ja, bij de dienst. commissie. En die bepaalt dan van het gaat niet naar... Uh, naar Dronten, maar het gaat naar Venlo. Ja, ja, zeg maar wat. Ja, er zijn een aantal steden of regio's die maken een bedboek. Dus die doen een aanbieding aan de Nederlandse tuinberaad, eigenaar van het Floriade. En uh, die maken een plan. Helemaal met de financiering en alles erbij. En hebben erbij. jullie toen meteen al met die cradle-to-cradle-vlag gewapperd? Nee, toen waren we nog niet zo ver. Cradle-to-cradle nee. is ingevlogen. Hoe een is gevlogen. dat er dan in? Ja. Dat is via het programma Tegenlicht. Uh, een paar uh, enthousiaste ondernemers hier uit het Venloos uh, hadden het programma Tegenlicht gezien. Die zijn toen vervolgens bij ons gekomen en hebben gezegd van... dit is toch eigenlijk een nieuw idee, een nieuwe stroming... waar wij moeten gaan gebruiken voor de Floriade. Daarmee kun je echt duurzaamheid op de kaart zetten. En toen doen we, zijn we in contact gekomen met, uh, met uh, William McDonough en Michael Brown. Ja. En zijn eigenlijk die plannen verder? De grondleggers. Dat is natuurlijk best verrassend, denk ik, voor veel mensen. Want als je denkt aan landbouw en aan tuinbouw en arbeid, denk je niet als eerste aan duurzaamheid en goed voor de planeet. Het gaat voornamelijk om voedselproductie en ook... Economisch. Hè, ik, ik denk de, voedsel, de voedselproductie. Dan kom je echt in de, in de biologische cirkel van kredel te kredel. En dat kun je, daar kun je echt heel erg ver mee gaan. We zijn nu ook bezig om de afvalproducten uit, uit de, de land- en tuinboot te gaan gebruiken. Weer voor, voor biologisch hergebruik. We zijn bezig met allerlei stoffen uit deze producten te gaan gebruiken. Voor gezonde voeding. Voor, voor nieuwe materialen te ontwikkelen. Nou, Dat is eigenlijk het innovatieve wat we hier op ons park straks bij elkaar willen brengen. De kennis en de business om dit soort dingen, om met name ook die hele landbouwontwikkeling... voor de toekomst op een veel hoger niveau te brengen. Ja. En hebben u dan ook de landen, want er zijn heel veel landenpaviljoens... Die, die, die, landen die zich hier presenteren op, op uh, agrogebied. Hebben u die landen dan ook... Nou uitgedaagd of wel verplicht om te zeggen nee, jongens, het moet wel duurzaam en het moet... Ja, uitdagen, Kreden, zeker. Kreden. We zeker verplichten kun je niet. Er zit iemand in het publiek heel hard te knikken namelijk, die meneer met die roze trui. Ik weet niet wie nee, dat is. Nee, ah. Het uh, is, uh, uh, is zo, landen kun je niet verplichten. Landen uh, <laughs> kunnen zich aanmelden om mee te doen aan een wereldtentoonstelling. Uh, je mag ze niet weigeren, dus iedereen mag meedoen. Er zit een bepaald eisenpakket onder waaraan je in grote lijnen moet voldoen. Maar wij hadden helaas geen mogelijkheid om de landeninzendingen te verplichten om kredel te kredelen. Er zijn er een aantal die dat hebben opgepakt, maar ja. niet allemaal. Wat gaat er met die kabelbaan gebeuren? De kabelbaan gaat straks weer terug naar Oostenrijk. En dat worden echte ski-kabelbaan. Uh, oh. Uh, oh, echt? En het zijn ook Oostenrijkse liftbedieners, hè? Uh, ja, ja, ja, ja, die Oostenrijkers ja. exporteren dat hier. Uh, Jan Linsen, heel hartelijk bedankt, directeur van uh, ja. Green Park. We gaan nog even naar de kabelbaan, want Rob, uh, waar hang je? Rob is aan ja, <laughs> ja, <prins> het skiën begonnen. <laughs> nou, bijna. Ja, dit is echt, als je inderdaad een wintersporter bent... dan krijg je hier helemaal de Oostenrijk sfeer. We zijn uh, dus in het Dalstation gestart. <laughs> uh, dat is altijd het startpunt... Maar dat ligt in dit geval dus wat hoger dan het andere station. We zijn nu weer net op weg, de terugweg. En komen nou langs een vijver. Waar ook al een hele groep kuiventjes zwemt. De eerste bewoners, zei je net Robert. Ja, die zijn drie jaar geleden waren ze er opeens. En dat zijn onze grote vrienden geworden. En ik denk ook dat ze wel blijven. Tot in de periode na de Floriade. Want het park gaat ook na de Floriade gewoon verder. Ja, als er iets is wat opvalt op het moment dat je hier in de kabelbaan eroverheen gaat... is dat het zo ontzettend groen is allemaal. Ja, er is ook heel bewust rekening mee gehouden met de aanleg van het Floriadepark, dat het ook met name voor de periode daarna uh, moet gelden. Hopen dat het zo groen blijft. Wat is dit voor een enorm blauw gebouw waar we nou overheen gaan? Dit is het waterpaviljoen. Dat zijn een aantal Limburgse waterpartners... Um, die hier uh, zich gevestigd hebben. Een, een fantastisch uh, waterkunstwerk in dat restaurant... Het dak ziet eruit als een enorme trechter, dus het, het lijkt erop alsof ze het, water, het regenwater daar ook opvangen. Ja, we noemen het al ons zwembad. Dus ja, maar dat ziet er echt prachtig uit. En dan de toren, de Innovatoren, waar de mensen altijd ja, eigenlijk onderdoor gaan als ze binnenkomen op het Floriadepark. De enorme blikvanger, die grote vierkante Innovatoren. Ik zie ook de eerste bussen al aankomen. Dus je kan je opmaken voor het bezoek, Robert. Ja, tot zover deze uitzendingen live uh, langs de vroege vogelsroute vanaf de Floriade. En bent u nou benieuwd geworden naar hoe dit er allemaal uitziet? Nou, u kunt ook beelden zien. Onze webredactrice, zoals je van wil, heeft allerlei foto's gemaakt en filmpjes. En een uh, complete impressie is te zien op uh, vroegevogels.vara.nl. Ja, en wijs ik u toch nog even aan het eind van deze uitzending op onze uh, actie tegen Marktplaats. Help de wilde dieren op internet die daar verhandeld worden. En steun onze en teken onze petitie. Ga naar vroegevogels.vara.nl. En teken die petitie. Volgende week zitten we gewoon weer lekker in het kapitol, in het bos. Waar het eh, groener is dan groen. Exclusief in Studio Itzerda. Waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. Alle brons in kopen is ook van de begraven verdwenen in de laatste twee, drie jaar. Soms zie je door de mensen. Die kunnen opstaan, die kunnen lopen. Van de graven gesloten. Van de graven ook allemaal afgehaald. En dat is een landelijk uh, probleem ook. Wat betekent deze begraafplaats inmiddels voor u?